8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Amerika stuurt vliegtuigen voor vluchtelingen uit Libië. Oud-directeur woningcorporatie krijgt miljoenen boete. en twee voetgangers aangereden op de A50. De Verenigde Staten sturen vliegtuigen om vluchtelingen... aan de grens tussen Libië en Tunesië te evacueren. President Obama zei gisteravond dat het gaat om een humanitaire operatie. Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al vliegtuigen ingezet. staan vooral veel Egyptenaren te wachten tot ze worden opgepikt en teruggebracht naar Egypte. Obama haalde nog eens fel uit naar de Libische leider Gaddafi. Voor het eerst zei Obama dat Gaddafi moet vertrekken. Eerder had de VS dat al in een schriftelijke verklaring gedaan. Op de vraag of Amerika overweegt om een no-fly zone boven Libië in te stellen, zei Obama dat ook die optie op tafel ligt. De Libische staatstelevisie toonde gisteravond beelden... van de drie Nederlandse militairen die sinds zondag gevangen zitten in Libië. Op de beelden was ook de linkshelikopter te zien... waarmee de drie van het marineschip Tromp naar de Libische kustplaat te vlogen. Volgens de staatstelevisie had de helikopter geen toestemming... om het Libische luchtruim binnen te vliegen... en was de operatie in strijd met het internationaal recht. Premier Rutte zei dat alles erop is gericht... om de drie militairen gezond te laten terugkeren naar Nederland. De heropening van de effectenbeurs in Egypte is opnieuw uitgesteld. Zou zondag weer opengaan, maar dat gaat niet door... omdat er eerst moet worden overlegd met de nieuwe premier. Gisteren stapte premier Shafik op... en zijn plaats is ingenomen door de minister van Transport, Sharaf. De beurs in Cairo is vanwege de politieke onrust in het land... al sinds 27 januari dicht. Al meerdere keren is aangekondigd dat hij weer open zou gaan... maar het ging steeds niet door. Er is de deze keer geen nieuwe termijn gesteld... voor het heropenen van de Egyptische beurs. Een oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie De Kei... moet 3,2 miljoen euro betalen als schadevergoeding... voor omstreden vastgoedtransacties. Ook moet hij zijn ontslagvergoeding teruggeven. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt... aan opzettelijke misleiding. De directeur werd vorig jaar samen met een andere bestuurder van De Kei... op staande voet ontslagen. Hij zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond bij Zeewolde... via een tussenpersoon ging die daarmee 3,2 miljoen euro verdiende precies het bedrag dat de directeur aan schadevergoeding moet betalen. Het is niet duidelijk of hij daar zelf ook van heeft geprofiteerd. De rechtbank verwijt hem dat hij het bestaan van de tussenpersoon heeft verzwegen. Tegen de andere bestuurder, die eindverantwoordelijke was... loopt nog een procedure. De corporatie heeft al beslag laten leggen op zijn huis en zijn vakantiewoning. Op de A50 bij Hoenderlo zijn gisteravond twee voetgangers aangereden. De slachtoffers zijn twee, twee Poolse vrouwen. Een van hen overleed ter plaatse... De ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij is buiten levensgevaar. Volgens de politie kregen de vrouwen ruzie terwijl ze samen in de auto zaten. Daarop werd de auto op de vluchtstrook geparkeerd... en stapten de vrouwen uit en staken de weg over. De andere automobilisten die bij het ongeluk betrokken waren... bleven ongedeerd. De voorbereidingen voor de bouw van een van de grootste waterkrachtcentrales ter wereld in Brazilië mogen doorgaan. Vorige week bepaalde een rechter dat de plannen niet voldeden aan de voorwaarden voor natuurbehoud... maar een hogere rechter vindt dat de grond bouwrijp mag worden gemaakt. De omstreden waterkrachtcentrale komt in het Amazone-regenwoud bij de stad Altamira. 500 vierkante kilometer land komt onder water te staan. Het medisch centrum Alkmaar verdwijnt uit Alkmaar. Het ziekenhuis, de grootste werkgever van de stad... verhuist naar een nieuw gebouw in heer Hugo -Waart. Op de plaats van het MCA in Alkmaar blijft alleen een centrum voor diagnostiek. Daar kunnen dan ook een aantal polyklinische behandelingen worden gedaan. Verschillende pogingen om een nieuwbouwlocatie voor het ziekenhuis te vinden in Alkmaar mislukten. De gemeente Alkmaar zegt de verhuizing van het ziekenhuis te betreuren. Vier Nederlandse artiesten hebben op het Buma Harpengala een gouden harp gekregen. De oeuvreprijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. De vier gouden harpen gingen naar Nick en Simon, Tony Berg van Velzen en Kane. Zilveren harpen waren er voor Caro Emerald, Frans Duits en DJ Sander van Hoorn. Caro Emerald kreeg ook de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2010, nummer A Night Like This. Net als de afgelopen twee jaar kreeg André Rieu de Buma Exportprijs voor best verkopende Nederlandse artiest in het buitenland. Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van het knvb bekertoernooi. RKC Waalwijk werd in Amsterdam Arena met 5-1 verslagen... onder meer door twee doelpunten van Siem de Jong. In de finale moet Ajax tegen FC Twente... dat zich woensdag ten koste van FC Utrecht plaatste. De bekerfinale is op 8 mei in de Kuip in Rotterdam. Het weer plaatst dichte mist. Later op de meeste plaatsen zonnig, alleen in het noorden hardnekkige bewolking. Er is weinig wind. Middagtemperatuur 4 graden op de Wadden... en 9 graden in Limburg. Morgen bewolkt met kans op wat neerslag. Zondag wordt het weer wat zonniger. Aan de verkeersinformatie. Files op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Rotterdam-Scharloos vijf kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. En op de A59 van Serie naar Os bij Knoop het Empel 2 kilometer. Er zitten wat gaten in de weg. De rechte rijstrook is dicht. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn slipper vind. Oh, weer een cadeautje.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Bij Eifel hebben we mooie cases voor RA's en RC's. Kijk op werkenbijeifel.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rutse en Marcel Oosten. Goedemorgen, het wordt een belangrijke dag voor het personeel van Organon in Os. De rechter buigt zich over een mislukte poging tot overname. Voorzitter van de ondernemingsraad is te gast na half negen. Drie Nederlandse militairen zitten nog altijd vast in Libië. En Den Haag zegt er maar heel erg weinig over. We proberen toch wat los te krijgen. Wilco Boom hoort u zo dadelijk. En in Libië zelf zou het leger weer bombardementen uitvoeren. Er komen berichten binnen dat de stad Brega opnieuw zou worden gebombardeerd door de gevechtsvliegtuigen van Gaddafi. Hans-Jaap Melissen is in de stad Adjabia. Eh, niet ver van Brega is dat, in het noordoosten. Hans-Jaap, um, jij gaat zo op weg naar Brega? Ja, ik uh, ben daar niet ver van uh, verwijderd, maar ik moet dat even gaan kijken. van dat de berichten die zijn binnengekomen dat er weer bommen zouden zijn gevallen. Net zoals dat gisteren ook gebeurd is en zeker ook de dag daarvoor toen dat grote gevechten waren. Maar uh, het wonderlijke hierbij is, is dat ik in dit geval geen straaljager heb gehoord. Hmm. En die heeft je wel nodig natuurlijk dat die uh, bommen uit de lucht zijn gevallen. Uh, ik ben hier ook vannacht in Ashtabia om twee uur uh, wakker geworden van twee zware knallen waar ik van dacht dat het... Uh, ...bommen van het vliegtuig waren. Maar toen ook hoorde ik geen straaljaagers. En ik denk dat dat toen bijvoorbeeld te schieten is geweest... ...het oefenen uh, door uh, de oppositiemensen die... Ja, nog ook een beetje moeten wennen aan het feit dat er ineens militairen zijn, vaak. Het is een mm. losbandig uh, clubje. en uh, Dus dat, dat gebeuren ook voor ongeluk, ontploffing. Ik heb wel iemand gewond bij zien raken, bijvoorbeeld. Dus het is heel diffuus waar die knallen steeds uh, vandaan komen en wat er nou precies uh, ja, gebeurt. Dat het een aanval is of dat mensen gewoon zelf wat aan het aanronden zijn. Ja, en voor de duidelijkheid, die berichten komen dat er opnieuw gebombardeerd zou worden door Gaddafi van uh, een zender, hè, al arabia uh, nou, moet ik erbij zeggen dat sommige Arabische zenders, of de Arabiërs, ook wel vaker de laatste dagen dingen we hebben bericht die niet helemaal naar bleken te zijn, toch op ja, een onduidelijke bron. Uh, mensen die kunnen natuurlijk ook s'nachts gewakt zijn geworden van een knal in Brega. Ik begrijp dat ze met mensen daar gebeld hebben, maar de contacten die wij ten nu toe hebben wijzen nog niet op. Uh, die straaljagen. Maar ik ga er zo kijken en dan zullen we het zien. Kijk, wat nu natuurlijk het geval is, is dat Brega in handen is. Uh, helemaal van de oppositie. En dat de frontlinie veel verder westelijk is opgeschoven. Uh, tot een soort, soort vlakte, woestijnvlakte. Uh, en dan, als je die vlakte oversteekt, kom je in Rastlanouf. Daar ligt ook een oliemaat, uh, olie-terminal. Net zoals in Brega. Het zijn strategisch uh, belangrijke plaatsen voor de olieindustrie. En in Rastlanouf, dat verder westelijk ligt, dus uh, daar. ...zouden de Gaddafi-mensen nu hun uh, frontlinie hebben. Hè. Er zit niemand land tussen eigenlijk. Ja. Ja, uh, Hans-Jap, je gaat ook niet voor niks naar Brega, als dat, als dat gaat lukken tenminste. Van, uh, het, er is Gaddafi veel aangelegen om die stad te behouden of weer terug te winnen? Ja, de, de, ik heb gisteren gekeken bij dat petrochemisch complex dat is. Dat is een heel groot terrein, uh, dat is bijna een stad op zich... Daar wordt trouwens niet veel gewerkt, want heel veel van dit soort terminals ja, die liggen stil vanwege de situatie. Een buitenlandse werknemers die er waren, zijn uh, of geëvacueerd of gevlucht. En uh, ja, het is echt heel groot met een haven, met een eigen vliegveldje. En daar wordt van alles en nog wat verwerkt eh, binnen de olieindustrie. En dat zijn belangrijke plekken als je die in handen wil hebben. Belangrijke denk ik bijvoorbeeld aan de plaats waar ik dan nu nog net sta, Arzabia. Uh, daar ligt wel een groot munitiedepot. Uh, dat inderdaad door uh, straaljagers in de afgelopen weken een aantal keren is geprobeerd te bombarderen. Maar dat heeft verder niet zo heel veel betekenis in de olieindustrie denk ik. Uh, althans niet zoveel als Brega en bijvoorbeeld Rastenoef. Rastenoef heeft het dus wel in handen van Gaddafi. En nog verder westelijk trouwens... Hè, dan kom je al een surf, waar de Nederlandse militairen worden vastgehouden. Ja. En dat was een beetje de lijn, de kustlijn hier uh, in Rotterdam hans Melissen hoorde u, hij is in Aydabija... en gaat op weg naar Brega, waar gebombardeerd zou worden. Dus, maar die berichten krijgen we dus niet bevestigd. En u hoorde hem over die drie Nederlandse militairen... die sinds zondag worden vastgehouden in Libië... nadat ze waren betrapt bij de evacuatie van twee burgers. Een Zweedse, voor zo nu bekend, en een uh, Nederlander. Gisteravond zijn de militairen getoond op de Libische staatstelevisie. We gaan even naar Den Haag, naar onze verslaggever Wilco Boom. Wilco. Um... Kan jij inschatten hoe groot de paniek is op de ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie? Ja, ze zitten daar vreselijk met de situatie in hun maag natuurlijk. Uh, vooral de vertoning van de beelden op televisie werd gisteravond als zeer pijnlijk en dramatisch ervaren. Vooral voor de militairen en hun families. De drie militairen waren te zien, uh, zittend op een bank met een, met een blikje fris met Libische militairen om hen heen. En tot gisteravond waren er geen beelden. Maar, en, en door die beelden kreeg die anonieme gijzeling natuurlijk plotseling een gezicht... En daardoor kan je misschien wel spreken van een nieuwe fase in deze gijzeling. Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert via diplomatieke weg... in contacten met Libië en ongetwijfeld ook andere landen uh, de drie vrij te krijgen. Maar dat is een uh, buitengewoon complexe en delicate kwestie. Uh, over gezichten gesproken, Wilco. En NOS maakt die gezichten onherkenbaar trouwens van die militairen. Uh, anderen doen dat niet. Zal dat nog voor problemen zorgen? Uh, nou, dat kan ik uh, eerlijk gezegd helemaal niet inschatten, maar uh, wij hebben dat gedaan uit uh, zorgvuldigheid in de richting van de militairen en hun uh, families. Wat maakt dit nou allemaal zo ingewikkeld, uh, Wilco? Nou, Nederland is hier de vragende partij uh, in de richting van Libië en we hebben helemaal niks te bieden. Uh, bovendien speelt mee dat de kans groot is dat de evacu evacuatie naar internationaal recht uh, clandestin was, illegaal. Uh, want volgens dat internationale recht uh, mag het in beginsel niet zo zijn dat een land met militairen het grondgebied of lucht, luchtruim van een ander land betreedt. Ja, en dat is toch wat hier wel gebeurd lijkt te zijn. En daardoor kan Gaddafi in het internationaal recht aan zijn kant hebben, uitgerekend Gaddafi, uh, bij het vasthouden van militairen. En ook advocaat advocaatmeester Knoops die ziet de grote risico's wat dat betreft in deze situatie. Het geeft eens en te meer aan dat uh, dit natuurlijk een situatie is die uh, juridisch heel complex is. En zolang we niet weten wat de reden is om uh, deze uh, twee Europeanen daar weg te halen, internationaal recht zegt het mag als er sprake is van levensgevaar, dat moeten we eerst vaststellen, dan zou dat een legitieme operatie kunnen zijn. Kan dat straks niet aannemelijk worden gemaakt, dan heeft Gaddafi je punt. Ja, Knopjes gisteravond in Nieuwsuur. Uh, Wilco, hoor jij ook iets op de ministeries over hoe het zo heeft kunnen misgaan? Uh, nee, daar hoor je heel weinig over. Want uh, dat is natuurlijk iets uh, waar ze ook mee in de maag zitten. Dat het zo vreselijk is misgegaan. Alle betrokkenen doen er wat dat betreft het zwijgen toe. Uh, juist omdat het zo duidelijk is dat het is misgelopen. De bevrijders die werden overmeesterd door gewapende regeringsgetrouwe troepen. De rugdekking was er niet. Ja, en daarmee was het wel heel snel einde oefening bij deze actie. Het duurt ook allemaal wel lang. We zijn alweer op de zesde dag sinds zondag. Um, enig idee um, of dit een hele lange geschiedenis gaat worden, Wilco? Daar is geen zinnig woord over te zeggen. De ministeries proberen dat natuurlijk te voorkomen. Maar in het ergste geval kan het jaren gaan duren. Want Gaddafi heeft wat dat betreft een reputatie. Hij heeft bijvoorbeeld Bulgaarse verpleegsters jarenlang gegijzeld gehouden in zijn land. En ook enkele Zwitserse staatsburgers. Misschien is het gunstig te noemen dat Gaddafi de drie militairen nog niet met zoveel woorden als gijzelaar heeft bestempeld. Maar ja, ook dat is koffie weer kijken. Het is nog niet gebeurd, maar die situatie kan natuurlijk elk moment veranderen. Gaddafi heeft een troefkaart in handen en wij zijn afhankelijk van zijn goede tierenheid. Ja. Er zijn de fractievoorzitters bijgepraat. Dat uh, gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Wel, men wil ja. daar toch niet te veel over loslaten. En, maar een debat zal er wel een keer gaan komen. Uh, hopelijk als die Nederlandse militairen weer thuis zijn. Zal het dan consequenties kunnen hebben voor de verantwoordelijke ministers... voor Rosenthal en Hillen? Dat is onvoorspelbaar. Dat hangt in de eerste plaats af van de afwikkeling van de kwestie. Uh, komende gijzelaars ongedeerd vrij? Dat zou natuurlijk al een heel stuk schelen. Daarna gaat de politiek zich over de schuldvraag buigen... In de Tweede Kamer worden grote fouten vermoed, maar de partijen gaan daar nu helemaal niks over zeggen. Ze willen nu niet de ministers voor de voeten lopen bij die pogingen om die drie mensen vrij te krijgen. Dat is allemaal van latere zorg. Wilco Boom vanuit Den Haag. Zo dadelijk iets heel anders dan praten we met de financieel topman van ABN AMRO. Onder andere over het verlies van 400 miljoen euro afgelopen jaar. Eerst naar de verkeersinformatie. We hebben al wat files gehad. John, hoe is het op dit moment? Ja, Het zijn er vier, goed voor zo'n 13 kilometer bij elkaar. Echt veel stelt dat nou ook weer niet voor. Er is wel een ongeluk gebeurd op taal 12 van Arnhem naar Utrecht bij Wageningen. Dat zorgt voor twee kilometer file en een afgesloten linker rijstrook. Wat langer is de file op taal 15 vanuit Rotterdam naar Utrecht... Bij Rotterdam Sjarloos, 6 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 2 kilometer. En op de A59 van Zierikzee naar Os bij Knopet Empel, 3 kilometer. Daar zitten wat gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Caro Emeralds, Kane en Roel van Velsen vielen gisteravond in de prijs op het Buma Harpen Gala. En harpen zijn een beloning voor artiesten met de hoogste verkoop en de meest gedraaide songs van het afgelopen jaar. Maar dat is niet meer genoeg, hits en verkopen. De artiesten moeten er steeds vaker ook van alles bij doen om maar onder de aandacht van het grote publiek te blijven. Ze zitten in de jury van talentenshows en doen mee aan spelletjes op televisie. Goed voor de populariteit, maar er is ook wel degelijk een risico. Want als het programma flopt, dan flopt de artiest ook... Populair zijn, daar draait het ook een beetje om. Het begint al aan de ingang van het Vredenburg Theater. Waar de fotojournalisten bij elkaar drommen om de plaat te maken. We reiken de zilveren harp vanavond uit als aanmoedigingsprijs. De exportprijs voor die Nederlandse act die het het beste heeft gedaan over de grenzen. En de prijs voor het beste Nederlandse lied. Ja, En dan natuurlijk de belangrijkste muziekprijs van Nederland, de Gouden Harp. Daniel Dekker, discjockey, programmamaker op Radio 2. Veel van de artiesten die hier binnenkomen, rode lopen, worden gefotografeerd. Daar zitten er ook bij die steeds vaker een televisieprogramma presenteren, mee jureren. Nou, het is een hele nieuwe ontwikkeling dat we steeds meer artiesten zien in panels. Uh, of in, uh, inderdaad in uh, jurering bij uh, programma's waar talent wordt gezocht. Ali B. zag ik laatst in zo'n vader zo'n geloof ik. Hey, ja, ik... Uh... Het is echt verdomd lastig. Ik, ik zeg maar wat. Ik denk uh, dochter B. Ja, Ali B. Die nu uh, ook regelmatig op televisie te zien is... in programma's die niets met muziek te maken hebben. Marco Borsato, die net bekend heeft gemaakt... Uh, dat hij de chirurgie gaat doen met de Voice of Holland. Omdat het niet lukt met de muziek alleen? Nou ja, er is natuurlijk een enorme malaise in de muziekindustrie. Die is al een aantal jaren gaande. En uh, artiesten proberen dat recht te trekken... met uh, ontzettend veel evenementenbezoeken uh, op te treden. Maar dat uh, alleen is niet meer genoeg. Wil je als artiest echt, uh, echt in beeld blijven... dan zul je ook op een ander... Andere manier moeten manifesteren. En daar zijn dit wel voorbeelden van. ja Zoals bijvoorbeeld een Van Velsen, die dat eigenlijk het afgelopen seizoen heeft gedaan bij The Voice of Holland. Mijn handen jeuken om met je aan de slag te gaan. Je hebt een fantastische stem, je hebt een goede uitstraling een goede kop. Ik ben helemaal. De televisiehit The Voice of Holland is ook belangrijk voor Van Velsen. Hij bedenkt de truc met de draaiende stoelen. En is coach van de winnaar Ben sanders Nu al een geweldige carrière en daarom een Buma Gouden Harp voor Van Velsen. Nou, ik denk dat artiesten die optreden in programma's ook wel dingen doen die heel erg bij hun passen. En dat zie je ook wel aan Guus Meewes die in zo'n panel van Ik hou van Holland... daar past hij ook wel in, denk ik, want hij is daar ook volstrekt zichzelf. Ja. Zit daar ook grens aan? Waar moet je als artiest mee oppassen dan? Je moet natuurlijk ook wel uh, in de gaten houden dat je basis en je core business... zoals dat met zo'n mooi woord in de muziekbusiness heet... dat je die altijd bovenaan hebt staan. Want uh, een kijker en, uh, en een koper van je, van je muziek moet altijd weten dat je muzikant bent. Je komt nu zo... Maar... Over als van ik ben toiletjuffrouw en ik zing af en toe voor de gein. Ja, nou ja, dat komt echt heel hard aan. Nou ja, Gordon is uh, misschien nu wel meer presentator dan dat hij zanger is. Ja, dat klopt. Hoewel hij wel weer een CD heeft afgeleverd die weer met goud bekroond is. Dus ja, dat kan altijd weer verkeren. Maar ik denk dat er in Nederland nu meer mensen zijn die Gordon als jurylid en als presentator kennen dan als zanger. Ja. En dat heeft ook weerslag op, uh, op de recensies die ze dan krijgen van de vakpers voor hun CD's. Ja, ja dan nemen ze die muziek ook niet meer zo serieus. Ja, dat, zou, dat gevaar zit er natuurlijk in. En ik... Nou Kijk, Nederland is natuurlijk een, een klein land relatief met heel veel artiesten, heel veel mensen die muziek maken, heel veel zangers en zangeressen. En dat is op zich een goede ontwikkeling, dat is natuurlijk goed voor de Nederlandse muziek. En dat zien we vanavond hier ook weer bij zo'n Buma Harpen Gala. Maar... Dat betekent ook dat de gevestigde artiesten zich steeds meer moeten manifesteren om in beeld te blijven. En uh, ja, daar heeft dit mee te maken. Er zijn er ook die het absoluut niet doen, hè? Ja, dat zijn vaak dan ook de traditionele bands zoals we die kennen in Nederland. Zoals de Dijk, de Golden Earring, uh, Bluff is daar ook wel een goed voorbeeld van. Dat zijn echt puur, puur muzikanten die alleen maar muziek willen maken. En alleen maar op willen treden voor publiek in theater of in concertzalen. Ever since I met you, I've been for the snow to Van Velzen hoorde u als laatst. Hij doet het dus wel optreden in een televisieprogramma. Hij hoorde een reportage van Mino Remmers. Wij gaan naar Mark Robin Visser, ons eigen prinsje in de morgen. <laughs> Begeeft zich in de voetsporen van koningin. Ja, een klein paneeltje. Ik ben aangekomen in de kamer, een van de kamers van Wilhelmina, van koningin Wilhelmina. Ik loop hier samen met Gids Paula van Dijk en we gaan een paneeltje openmaken. Doet u het maar, want ik durf niet uit te komen. Ja, het is een paneeltje en daarachter... Het zit in de wand, een houten paneel. Ja, om de deur heen. En dan doe je dat open. Och, ja. En dan tref je de groeistreepjes van de familie sinds Annapallona. Groeistreepjes, gewoon met potlood hier op de muur. Zoals, je dat, zoals heel veel, met hele veel gewone mensen dat ook doen. Ja. Deed de koninklijke familie dat ook. En er ja. staat hier bijvoorbeeld een aantekening van Wilhelmina. Juliana. Juliana. Ja. Altijd zonder schoenen gemeten. Ze is dus heel trots op de lengte. Ze is 14 jaar en 3 maanden... En vijf. en vijf dagen oud. In 1923 was dat een streepje. Ja. Nou, Juliana komt vaak terug, maar we hebben ook uh, de andere... En hebben hier tricks... Willem-Alexander is... heb ik gezien, die is met groene pen, met een soort ballpoint, gewoon in, in de muur gekrast. Dat is later gebeurd natuurlijk. Je zou dat gedaan hebben? Dat is de 20ste eeuw, 1982 staat erbij. Ja. Uh, de kinderen van Anna Palona, hier Guillaume, Alexandre, Sophie en Hen Hendrik de Zeevaarde, 1826. Allemaal streepjes, gewoon met potlood. En de verf begint een beetje te bladderen hier en daar. Ja. Daar gaan we dus heel zorgvuldig mee om straks. Straks? Ja. Na de openstelling, want oh, okay. ondertussen kan er niet gerestaureerd worden. Mensen kunnen dit allemaal komen bekijken. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar misschien ook wel een beetje emotioneel van worden. Van. Ja, er zijn mensen die dan met hoge spanning hier komen... en inderdaad flauw vallen op het moment dat ze dit soort dingen zien. Want er zit natuurlijk waar, ja. emotie in het paleis. Ja. Ik werd net wel een beetje licht in mijn hoofd, maar ik viel niet. <lacht> ja, maar komt dat vaak voor, dat mensen echt flauw vallen? Dat komt echt voor, ja. ja, ja dan moet er een glaasje water bij je aan te pas komen en een stoeltje. Dan wordt ja, daar goed waar. voor gezorgd. Ja hoor, ja. Ja, zeker in het begin is dat het geval geweest. Voornamelijk bij wat oudere mensen? Of... Voornamelijk bij wat oudere mensen die Juliana nog gekend hebben natuurlijk... Die is hier overleden in het paleis. Dat is natuurlijk een heel emotioneel moment. En dan de groeistreepjes erbij. Dan wordt de koninklijke familie wel heel erg... Uh, voelbaar. voelbaar. Aanwezig. Aanwezig, ja. Ja. ja. Voelt u dat zelf als gids ook nog steeds zo? Um, ja, want er zijn natuurlijk zoveel plekken... Waar, waar de hele koninklijke familie vanaf Annapallona zichtbaar is. Ja. ja, die zijn hier echt aanwezig. Dat kun je wel zeggen. Ik voel het ook wel een beetje. Gelukkig maar. Het is een lief paleis. Het is een vrouwenpaleis. En het is helemaal niet groot... Het is een beetje zoals Dellis op de televisie. Dat was ook zo'n landhuisachtig, maar dat was ook heel klein. Ja. Nou, het is niet klein, maar het, is, het zijn allemaal... Ja, aangenaam kleine vertrekken. Aangenaam kleine vertrekken. Vanaf vandaag weer open voor het publiek. Paleis Soestijk. Ja. Tot straks. Ik ben nog niet uitgekeken. Mark-Robbie Visser, hoort hem zo weer gaan we naar ABN AMRO. De bank heeft 2010, zoals verwacht, afgesloten met een verlies van ruim 400 miljoen euro. Integratiekosten met Fortis Bank en het verlies op de gedwongen verkoop van bankonderdelen... hebben de bank in de rode cijfers geduwd. Maar los van dat alles en die kosten gaat het wel goed met de bank. Want als dat niet allemaal was gebeurd... zou er zomaar een winst van meer dan een miljard euro uitrollen. gaan we over praten met de financieel topman van de bank, Jan van Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u dan al met tevreden? Ja, wij zijn zeker tevreden. Als u kijkt naar het afgelopen jaar, dan hebben we toch een uh, bijzonder jaar achter de rug. Met een uh, juridische fusie, met een uh, integratie, uh, heel veel integratieactiviteiten zelfs. Uh, alle, alle klanten van ons retailbedrijf hm. zijn overgegaan naar de systemen van, uh, van en Amro. U bent gezonder geworden? Absoluut, we zijn gezonder geworden. En inderdaad, we, ons gerapporteerde resultaat is weliswaar een verlies. Maar zoals bekend wordt dat veroorzaakt door één belangrijke post. En dat is het verlies op de verkoop die ons opgelegd is door de Europese Commissie. We moesten een aantal kantoren verkopen. Dat hebben we al vanaf april aangekondigd. Dat gaf een verlies van 800 miljoen. Ja. En als we dat eraf halen, dan zitten we al op een winst van 400 miljoen. Hmm, dus meneer Van Rutte, wanneer kunt u spreken van de nieuwe bank? Wanneer staat u er echt? Ja, die bank die staat eigenlijk al, maar we zijn nog niet helemaal klaar met die integratie. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Die loopt ja. door tot uh, eind 2012. Okay. Dus vanaf 2013 zijn we een vo volledig, genieuwe, of vo volledig geïntegreerde bank. En dan, uh, ja, dan, dan zijn we er eigenlijk weer helemaal. Maar we zijn dus nu al volop bezig en dat ziet u aan die onderliggende winst van 1,1 miljard. Dat is al een forse verbetering ten opzichte van 2009. Dus met uw financiële activiteiten bent u tevreden? Dat gaat goed? Wij zijn zeker tevreden als u het ook vergelijkt met 2009. Als we ook de groei zien in onze activiteiten, we zien de groei in onze opbrengsten. We zien ook dat de kosten goed beheerst worden. En ja, dan midden in een fase van uh, een, een stevig integratieproces... dan denk ik dat we tevreden kunnen terugkijken op 2010. Nou hebben we natuurlijk gisteren de aankondiging gehoord van Jean-Claude Trichet... van de Europese Centrale Bank, die is van plan om volgende maand de rente te gaan verhogen. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, op zich is een renteverhoging natuurlijk uh, altijd minder gunstig voor, uh, voor banken en ja, ook voor klanten. Dat wou He, ik maar klanten zeggen. die uh, gaan toch hogere tarieven betalen. Mm -hmm. Dat is minder gunstig. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook niet voor niets. Het is ook om de inflatie. Uh, die toch eraan zitten komen, een hogere inflatie om die te beteugelen. Dus uh, ik denk al met al dat het ook wel noodzakelijk is om daar. Uh, om dat, dat die rente enigszins verhoogd wordt. Had u het eigenlijk al verwacht, want dat kwam voor veel uh, mensen die uh, ook op financiële markten actief zijn, toch onverwacht? Ja, er wordt al, al, natuurlijk al lang gespeculeerd op, uh, op een rentestijging. De meeste partijen, denk ik, in de markt verwachten hem wel wat, wat later in het jaar. Uh, ik denk inderdaad dat, zeker door de ontwikkelingen nu met stijgende inflatie, waarschijnlijk ook wel door fors stijgende brandstofprijzen, dat uh, eerder ingegrepen is. Dus men verwachtte wel een rentestijging, maar hij kwam nu wel iets sneller denk ik dan dat de meeste partijen verwachten. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor consumenten? Want dan wordt lenen weer duurder. Ik kan me voorstellen dat hypotheken weer duurder worden. Ja, dit zal een effect wel hebben inderdaad op, op tarieven. Dus ik denk dat geleidelijk ook dit weer zal leiden tot een, een stijging van, van, van de, de prijs voor kredietverlening en voor, voor, voor hypotheken. Dus het zal inderdaad wel leiden tot een, een prijsstijging. Ja, en uw bank, ABN AMRO, nog twee, drie jaar verder zo winst maken en dan goed verkopen? Ja, dat is natuurlijk aan, aan de minister. Ja. En de minister heeft aangegeven dat hij denkt aan 2014 voor een verkoop... En dat wij in 2013 de voorbereidingen kunnen gaan starten voor die verkoop. Nou ja, Eigenlijk zijn we daar nu al volop mee bezig om de nieuwe bank weer helemaal neer te zetten. En ik, voor een verkoop is het ook altijd belangrijk dat je goede resultaten laat zien. En ik denk dat we de weg goed ingezet hebben. Meneer Van Rutte van ABN AMRO, Financieel Topman. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, wel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 Amerika helpt bij evacuatie vluchtelingen Libië en voetgangers op A50 aangereden. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Doral negens. De Verenigde Staten sturen vliegtuigen om vluchtelingen aan de grens tussen Libië en Tunesië te evacueren. President Obama zei gisteravond dat het gaat om een humanitaire missie. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al vliegtuigen ingezet. Er worden vooral veel Egyptenaren naar hun eigen land gebracht. Obama zei voor het eerst dat Gaddafi moet vertrekken. Violence must stop. De Libische Staatstv liet gisteravond beelden zien van de drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen zitten. Volgens de zender had de helikopter geen toestemming om het Libische luchtruim binnen te vliegen. De arrestatie van de drie is dus in principe rechtmatig, zegt Harry van Bommel, defensiewoordvoerder van de SP. U moet zich zo voorstellen dat wanneer er een helikopter morgen landt ergens in Amsterdam om daar mensen op te pikken, een buitenlandse helikopter... Dan, uh, dan is die helikopter een overtreding. Die moet namelijk, wanneer die Nederlands luchtruim binnengaat... moet die toestemming vragen. Uh, ook om te landen moet je toestemming hebben. Uh, komt dat er niet, dan is dat een illegale daad. En uh, de Libiërs hebben dus binnen het recht gehandeld... door uh, deze helikopter in beslag te nemen en de mensen te arresteren. Twee vrouwen die gisteravond op de A50 liepen bij Hoenderloo... zijn aangereden. Eén van de vrouwen is overleden, de ander is zwaar gewond, de politie. Het vermoeden bestaat uh, dat ze ruzie hebben gehad. Uh, dat ze de auto op de andere rijbaan uh, op de tot Stilstand hebben gebracht. Uh, vervolgens zijn overgestoken. En op de rijbaan uh, tussen Arnhem en Apeldoorn uh, door twee auto's uh, zijn aangereden. De automobilisten die bij het ongeluk betrokken waren, bleven ongedeerd. Een oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie De Kei moet 3,2 miljoen euro schadevergoeding betalen voor omstreden vastgoedtransacties. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan opzettelijke misleiding. De oud-directeur werd vorig jaar samen met een andere bestuurder van De Kei op staande voet ontslagen. Hij zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond via een tussenpersoon ging. En die tussenpersoon die verdiende daarmee 3,2 miljoen euro. Medisch Centrum Alkmaar verdwijnt uit Alkmaar. Het ziekenhuis, de grootste werkgever van de stad, verhuist naar heer Hugo Waard. Die stad kon volgens de directievoorzitter de meeste garanties bieden. Het belangrijkste argument is dat het een zekere locatie is. We hebben een aantal locaties. te kijken. heer Hugo Waard, onderscheidt zich met name op het feit dat we daar vrijwel zeker... Of zeg maar zeker in 2015 het nieuwe ziekenhuis kunnen hebben staan. En dat was het grote voordeel van deze locatie. Op de plaats van het ziekenhuis in Alkmaar blijft alleen een centrum... waar nog wat polyklinische behandelingen kunnen worden gedaan. Een omstreden waterkrachtcentrale in het Braziliaanse Amazone-regenwoud mag worden gebouwd. Een rechter bepaalt in hoge beroep dat de voorbereidingen mogen doorgaan. Er zijn veel tegenstanders, zegt correspondent Marion van Rooijen. De kritiek erop en het protest er tegen komt uh, in de eerste instantie natuurlijk van Indianen. Heel veel Indianen raken hierdoor hun, uh, hun territorium kwijt, hun overleving kwijt. En er gaat natuurlijk ook hele stukken bos gaan eraan. De regering ontstaat er veel werkgelegenheid door de bouw van de centrale... en kunnen 23 miljoen huishoudens worden voorzien van energie. Vier artiesten hebben op het Buma Harpe Gala een gouden harp gekregen. De oeuvreprijzen voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt... voor de Nederlandse muziek waren voor Nick en Simon, Tony Berg, Van Velzen en Kane. Maar er waren meer onderscheidingen. U hoort Frank Boeien. Goedenavond allemaal. Ik, uh, ik heb de grote eer om de winnaar bekend te maken... van het beste Nederlandse lied... En het is Caro Emerald. Yeah. Caro Emerald kreeg de prijs voor de hit A Night Like This. De Buma-exportprijs voor de best verkopende Nederlandse artiesten in het buitenland... was net als de afgelopen twee jaar voor André Rieu. En dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weeronline. Zoals verwacht kunnen we vandaag op veel plekken weer zonnig weer tegemoet zien. In de ochtend is het wel wat nevelig of mistig en in het noorden van het land komt laaghangende bewolking voor. De temperatuur ligt een groot deel van de ochtend onder het vriespunt. Vanmiddag is het prachtig zonnig weer in een groot deel van Nederland. Alleen in het uiterste noorden blijft het wederom met wat bewolking zitten. De temperatuur komt uit op 5 graden in het noorden en lokaal 9 in het zuiden. Verder staat er een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het helder en koelt het snel af. Rond een uur of acht komt de temperatuur alweer rond het vriespunt uit. Vannacht zien we bewolking vanaf de Noordzee naar het zuiden trekken. En onder bewolking daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In de opklaringen koelt het af naar ongeveer min 4 graden en is er kans op een lokale misbank. Morgenochtend is het dan bewolkt en valt er lokaal wat lichte regen. Op veel plekken zal het gewoon droog blijven. In de middag breekt vanuit het noorden dan de zon weer door. Het wordt ongeveer 7 graden. Na het dipje op zaterdag komt op zondag gewoon de zon weer tevoorschijn. Nou, WB Verkeersinformatie, toch nog iets meer dan 30 kilometer aan file. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Wageningen, 7 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Ook 7 kilometer op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Charloes. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 Personeel, vakbonden en toezichthouder van MSD Organon... staan vandaag bij de rechter. Ze willen het Amerikaanse moederbedrijf Merck... dwingen om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Merck zou een principeovereenkomst hebben met een partij... die grote delen van MSD OS zou willen overnemen. sluiting van de onderzoek en ontwikkelingsafdeling... zou daardoor kunnen worden afgewend. Om onduidelijke redenen trok Merck op het laatste moment... een paar weken geleden was dat de stekker uit de onderhandelingen. Nou, we over praten met de voorzitter van de ondernemingsraad van MSD in als Nico van Straten. Goedemorgen. Goedemorgen. Is al uw hoop nu gevestigd op de rechter? Nou, alle hopen gevestigd. Ik heb in ieder geval uh, hoop. Ik denk dat het goed is uh, dat er op een snelle manier duidelijkheid gekregen wordt. En dat kan middels dit uh, kort geding. Het is duidelijk geen trap na. Het uh, is dus bedoeld om een en ander uh, vlot te trekken. Uh, en in dat opzicht is het denk ik belangrijk om even te melden... dat er niet een principe overeenkomst was... maar dat er een kansrijk extern plan lag. Zo, ja. zo moeten we dat omschrijven. Dat klinkt wat anders inderdaad. Ja. ja. ja. ja. We moeten het ook nog even hebben over dat nieuws van gisteren natuurlijk. Dat het uh, moederbedrijf toch bereid is om de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling... Deels te behouden. Um, bent u daar niet blij mee dan? Nou, wij zijn uh, net zoals alle andere medewerkers... Uh, via een, een, een update in de e-mail uh, op de hoofd gebracht... van de stand van zaken van dat plan. Uh -huh. Als ondernemingsraadvoorzitter weet ik er nog niet heel erg veel van... Uh, wat ik er wel over kan zeggen is dat uh, het nog allemaal niet zeker is. Ja. Het staat steeds indien succesvol en het wordt verder uitgewerkt. En uh, ik wil daar toch wel even bij benadrukken dat waar heel gemakkelijk over R&D wordt gesproken, dit nadrukkelijk een plan is wat voor het latere stadium van development geldt. Dus dat betekent dat we aan uh, medicijnen blijven werken die al lang op de markt zijn. En dat betekent een definitief einde voor het onderzoek aan nieuwe ja, medicijnen ja. voor... Die nog niet te genezen zijn. Dus dat heeft niets met innovatie te maken, dat verliest uh, Organon dan. En um, ja, misschien wel positief is dat um, volgens Merck 500 banen behouden zouden kunnen blijven. Dat is bijna de helft van het aantal dat zou verdwijnen. Nou, het zou gaan om 380 posities van de 1000 die uh, zouden verdwijnen. Wij beginnen 475, ook, maar u heeft dus een ander uh, aantal. Nou, het, het zijn er 475 als je er 100 bij optelt... die al uh, behouden zouden blijven van, Aha, de, 11, okay. van de 1100 R&D-mensen. Dus er komen 380 nieuwe posities bij. En ook deze mensen doen uh, de innovatief werk hoor in development... maar niet meer aan nieuwe geneesmiddelen voor niet te geneven ziektes. Hm. U bent nog niet zo ver dat u zegt... Dit, dit plan B moeten wij pakken, dit is de laatste redding. U denkt dan toch dat de recht dat er nog wat meer kan bereiken. Nou, wij zijn nog onvoldoende geïnformeerd over dat plan B... en ik zie duidelijk stukken niet terugkomen... waarvan wij in de eerste criteria voor plan A hadden gezegd... Uh, die vinden wij belangrijk. Behoud van kennis, continuïteit, zoveel mogelijk coherentie. Dat zie ik hier allemaal nog niet in terugkomen. Dus dat, zal, dat zullen we moeten afwachten. Ja, want ik wou zeggen, als de rechter niet met uw verzoek meegaat... dan heeft u, als u hier nee tegen zegt, helemaal niets in handen natuurlijk. Laten we vandaag denk ik eerst maar eens kijken wat de rechter gaat zeggen. Ja, en u omschrijft het ook voorzichtig. Hè? U wil graag die relatie met Merck ook goed houden. Hè? U heeft daar wel hoop op dat u daar samen nog uit kunt komen? Ja, ik, ik heb echt wel hoop. Het is eigenlijk heel simpel. Als je altijd vast en zeker maar met je beide benen op de grond blijft staan, dan, dan zal je nooit een stap nemen. We hebben belangrijke stappen gezet samen met Merck met in ieder geval ons Nederlandse management. Uh, dat, dat hebben we ook altijd zo geprobeerd te doen en ik, ik hoop dat we dat ook blijven doen. Ja, en die, die partner, die overname partner, dat zult u niet bevestigen, maar er werd gesproken over Aspen, het Zuid-Afrikaanse bedrijf. Die is nog altijd geïnteresseerd? Nou, als wij, uh, een, een, een overnamepartner die we hadden voor uh, plan A, die uh, zou inderdaad nog geïnteresseerd zijn. We hebben in het uh, kader van de rechtszaak en de afspraken die we hebben gemaakt gezegd... dat we niks over namen zullen zeggen. Nee. Dat doe ik ook nu niet. Precies, dus ook dat gaat u nu niet doen. En u wilt nee. die relatie, zoals gezegd, goed houden. Heeft u enige idee wanneer er wat duidelijkheid zou kunnen komen? Ik heb mij uh, laten vertellen dat de uitspraak van een kort geding tussen de 1 en twee weken kan duren. Goed. Succes, mevrouw van Straten. Dank u wel. Nicole van Straten voorzitter van de ondernemingsraad van MSD-OS. En wij gaan door naar het voetbal van gisteravond. De KNVB-bekerfinale gaat op zondag 8 mei tussen FC Twente en Ajax. En dat komt omdat de Amsterdammers zich wel heel gemakkelijk plaatsten... dankzij een ruime overwinning op RKC Waalwijk. Het werd in de Arena 5-1. Met de rust stond Ajax al met 2-1 voor. Rob Fleur constateerde dat Ajax het niet moeilijk heeft gehad... en Demi Dizel, die is helemaal met hem eens. Inderdaad, als je vroeger voorsprong komt... en uh, ja, eigenlijk geef je zelf een goal weg... Maar dat een hebben... mooie goal, hoor. Ja, maar ze hebben eigenlijk geen kans gecreëerd de hele wedstrijd en ik denk dat we dat goed hebben gedaan en met vijf goals gewoon een goede uitslag neergezet. Um, weer een finale? Ja, inderdaad. Het is wel een echte finale, denk ook wat mooie ambiance dan vorig jaar. Dat was uh, ja, toch een beetje troosteloos en uh, ja, nu wordt het tenminste echt een finale. Weet je dat je in een korte tijd bestek twee keer tegen Twente speelt? Ja, ik weet Er zijn twee uh, ja, twee hele belangrijke. Dat we kunnen Twee prijzen misschien voor ons zijn of ze kunnen ons twee keer de neus uh, doorboren. Um. Is er enig moment geweest dat er twijfel was bij jullie? Nee toch, hè? Nee, eigenlijk niet. Als je, je, weet gewoon, als je er, hier druk zet, dan, uh, ja, dan ga je gewoon die goals maken. Maar uh, ja, je moet ze wel eerst maken en dat moet je iedere rest maar, uh, maar weer doen. Wat hadden jullie voor opdracht? Alles wat er gebeurt, maar blijf heel. Doe geen gekke dingen. Ja, geen gele kaarten pakken en uh, gewoon veel druk zetten. En als je druk zet, dan, uh, dan komt de rest vanzelf. Uh, ja, en dan is het uh, vlak voor 2-1. Ja, dan is het weer gebeurd, hè? Ja, want jullie gaan niet een tweede cadeautje weggeven. Nee, inderdaad, dat, uh, ja, dan weet je, en, uh, ja, als je dan ook snel naar rust weer de 3-1 naar 4-1 maakt, dan, uh, ja, dan is het gewoon gespeeld. En, ja, dat weet je, uh, ja. Vooraf uh, is, kan, kan, eigenlijk, kunnen we alleen maar verliezen, we kunnen alleen maar een slechte wedstrijd spelen of, uh, of uitgeschakeld worden. En nu uh, hebben we gewoon onze plicht gedaan, ik denk dat het publiek ook uh, ja, een leuke wedstrijd heeft gezien. Hoe is het met jou persoonlijk, uh, met de gezondheid? Ja, het gaat wel goed. Ik heb een hoop onderzoeken gehad en uh, ja, we zijn nu een beetje in de afrondende fase. En, uh, ja, nu moet ik gewoon weer uh, sterker gaan worden en uh, weer wedstrijden gaan spelen. Uh, op naar zondag dan komt er een aantal bekenden van je bezoek. Ja, AZ is uh, goed bezig en er uh, ja, wordt weer een hele andere wedstrijd als deze. Maar uh, ja, we moeten gewoon thuis nu laten zien dat we alle wedstrijden hier gewoon, uh, willen en moeten winnen met goed voetbal. Tot 8 mei in de Kuip. Twente-Ajax, zo is die officieel, zo heet de wedstrijd, de finale. Oh, spelen we uit? <laughs> ja. ja. <laughs> Oké, okay, ja. Nou, dat wordt in ieder geval een hele mooie wedstrijd. En uh, ik denk dat iedereen daarnaar uitkijkt. Alles wordt langzamerhand steeds duurder. Benzine, eten, noem het maar op. André Meijnenma legt het zo uit. Het inflatiespook dreigt. Eerst maar naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met nog steeds iets meer dan 30 kilometer aan file. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Wageningen, 8 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Ook nog vrij veel vertraging op de A15 van Gorkum naar Europort bij rotterdam scharloos 6 kilometer. En op de A59 vanuit syri naar Os bij Knoopend het Empel, 4 kilometer. Er zitten wat gaten in de weg. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is kwart voor negen. De benzineprijs bereikt vandaag een record. Maar zo het al leven 1,70 euro. Nog nooit heeft u zoveel voor een liter aan de pomp betaald. En er is meer uh, duur geworden. Al maanden lopen de grondstoffenprijzen en ook de voedselprijzen op de wereldmarkt op. Olie, tarwe, maïs, soja, koper, goud, zilver, enzovoort, enzovoort. En de stijgende prijzen zorgen natuurlijk voor inflatie, hogere rente en dus voor onrust. Bij ons in de studio: economie redacteur André Meinema. André, waarom wordt alles duurder? Ja, eigenlijk normaal is het altijd een kwestie van vraag en aanbod. Als er ergens vraag naar is, dan komt er een prijs aan te hangen. Is er weinig om aan te bieden, omdat er een schaarste is, dan loopt die prijs op. Want iedereen wil hetzelfde hebben. Als er heel veel van is, dan zie je de prijzen dalen, want er is voldoende voor handen. Daarom is ook bijvoorbeeld goud stukken duurder dan staal, om het te noemen. Uh, wat er kan gebeuren natuurlijk waardoor die prijzen uit de hand lopen is omdat de vraag kan het uh, aanbod niet bijbeen of omgekeerd. Denk aan de explosieve groei in India en China waardoor er daar heel veel spul naartoe gaat, bij ons minder overblijft en wij dus meer moeten gaan betalen bijvoorbeeld voor staal en dat soort zaken. Er kunnen ook misoogsten zijn wanneer je het hebt over de voedselprijzen of natuurrampen waardoor de aanvoer stokt en oogst mislukt en door, daardoor een schaarste ontstaat. Uh, je kunt ook voedsel gebruiken voor andere zaken. Denk uh, Heel veel maïs wordt nu gebruikt voor uh, biobrandstof. Daardoor gaat het niet naar de voedselmarkt, maar wel naar andere zaken uh -huh. toe. En daardoor is er weer schaars op de voedselmarkt. Of zoals met de olie, er zijn spanningen, onzekerheid in Noord-Afrika, Midden-Oosten. En dan denkt de markt van, er uh, komt misschien een schaarste als het stokt en gaat niet goed daar in die regio. En dus loopt de olieprijs op. Geen schaarste, maar gewoon het, het, het, het idee dat er misschien wel schaarste zou kunnen ontstaan. Ja, dan wordt dus alles duurder. Dan gaan we minder kunnen kopen voor ons geld. Dan is er inflatie. Dan gaan we minder uitgeven. En dat is slecht voor de economie. Ja, dat is gewoon slecht voor de economie. Want ja, als het een klein beetje duurder wordt, dat zie je natuurlijk altijd gebeuren. Een economie die groeit, die vraagt dikwijls ook wat meer geld voor de prijzen. En daardoor groeit de economie. Verdien je er iets aan en dergelijke en meer. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant duurdere spullen, uh, duurdere benzine, duurdere voedsel... Uh, betekent dat dat, het, uh, dat ik hem minder kan kopen voor diezelfde euro die ik heb. Uh, ja. Dus koop ik ook minder. Ik stel we het bank, de maar even uit. Dat, dat soort grotere uitgaven, zo we ja. zo. Of je gaat naar de winkel en je kijkt naar de goedkopere spullen in de schappen... in plaats van de duurdere spullen. Of je zegt, ik doe, neem genoegen met wat minder boodschappen dan ik voordien het uh, deed... Ja, en voor ons valt het nog enigszins mee. Want hoeveel procent van ons inkomen is niet besteed aan voedsel en eten en drinken? Dat is 10, 20 procent voor een doorsnee inkomen. Kijk je naar landen als in Afrika of Azië. Daar is vaak drie kwart tot negentig procent van het inkomen besteed aan voedsel. Stijgen daar de prijzen met 10, 20, 30 procent. dat zijn echt dat soort aantallen. Ja, dan zitten die mensen direct met, zeg maar, met, uh, in, in de grote problemen. En daardoor ontstaan ook die, die, die voedselrellen die we gezien hebben... links en rechts in de wereld en ook in Noord-Afrika en Midden-Oosten. Alles voortkomend uit het leven wordt onbetaalbaar, we leiden armoede... Er leidt honger, er moet wat gebeuren, overheid doe wat. Nou hebben we natuurlijk de stille hint uh, gehoord van Jean-Claude Trichet... van de Europese Centrale Bank. Die zou misschien wel eens de rente kunnen gaan verhogen volgende maand. Um, en dat is lang geleden, hè? alweer een paar jaar. Ja, dat is behoorlijk lang geleden. Dat is van, uh, van 2009 geweest dat de uh, rente toen uiteindelijk uitkwam... op dat historisch lage niveau van 1%. De, de ECB die heeft als kerntaak om het, de prijs pijl in onze eurozone te bewaken. Ze zorgen dat de inflatie onder de 2% blijft. Sinds december is die inflatie opgelopen tot boven de 2%. Dan was de verwachting bij zowel de ECB als economen... van nou, dit is misschien een tijdelijk effect. Het heeft misschien alles te maken. Nou, je denkt aan die oliecrisis. Denk aan mislukte oogsten of wat dan ook. Dat zal in de loop van het jaar wel weer wat afnemen. En dus hoeven wij voorlopig nog niet in te grijpen... door de rente te verhogen. Ten meer ook omdat de economie heeft op dit moment... een steuntje in de rug nodig. En kan een renteverhoging eigenlijk niet zo goed gebruiken. Maar met die olieprijs die oploopt... Plus de, de, de druk die dat geeft op alle andere grondstofprijzen. zijn ze eigenlijk genoodzaakt om misschien wel eerder te komen. Vandaar die hint van. Oké, okay. dat is toch een lastig spagaat hè, voor uh, Trichet? Dat is een hele lastige spagaat. Uh, niet alleen voor Trichet uh, ten aanzien van de economie. maar bovendien in Europa heb je natuurlijk een soort twee snelleden. Duitsland, Nederland, dat gaat allemaal redelijk economisch gezien. Kijk je een paar duizend kilometer lager in Zuid-Europa, dan gaat het helemaal niet goed. Daar zie je zelfs met negatieve economische groei. Dus als de eurozone besluit om de rente te verhogen, mm. is dat misschien niet zo plezierig voor ons. Maar heel vervelend voor die landen die aan de zuidkant zitten. Want die gaan dus nog meer betalen voor het geld dat al zo duur is voor ze. Oké, okay, we spraken net van Rutte van AB Amro. Die zei van ja, dan gaan we dus de hypotheken ook omhoog als die rente verhoogd wordt. Precies. Dus dat gaan we er dan van merken. Op de duur gaan we dat voor mij ook, als die rente maar met een, een kwartje verhoogd wordt, uiteindelijk ga je dat toch allemaal merken. Maar één voordeeltje nog. Het spaargeld zal waarschijnlijk ook wat meer rent op gaan leveren. Kijk eens aan. Dankjewel, André Wijnema. Alweer nou, naar Mark Robin Visser. Hij is vanochtend op het paleis. Op Paleis Soesdijk. En is nu op de plaats waar ze vroeger die koninklijke chocolademelk maakte. Ja, de, de koninklijke keuken. De koninklijke. Het is ook zo leuk, dit paleis, om te zien hoe alles een beetje in elkaar getimmerd is ook. Want je ziet hier in de keuken nog een, een stukje van een oude bruinzielkeuken uit 1937. Even kijken of er nog iets in de laadjes zit. Nee, de laadjes zijn leeg. En dan aan de overkant de nieuwe keuken die in 1980 geloof ik is geïnstalleerd. Die is ook een laadje. Het laadje is ook leeg. De keuken is helemaal leeg, maar ik zie wel negen pitten, twee ovens, een grill... en een enorme blikopener uit de Verenigde Staten... waar gigantische blikken mee geopend kunnen worden. En wat zou er nou in die blikken gezeten hebben... vraag ik eventjes aan de directeur Jan Altenburg, appelmoes... Het vast ook appel, appelmoes, maar ook misschien wel een paar gehaktballetjes of iets dergelijks. En eh, de koks hadden wel een prachtig uitzicht over de tuin. Ja, vanuit het heb je prachtig uitzicht op de, op de fantastische Sochertuin. Mooie Engelse landschaptuin. Ja, dat was altijd heel bijzonder. Dat zijn vele hectares hier. Ja, je moet je voorstellen, de tuin is zo'n 20, 25 hectare. Maar het maakt onderdeel uit van een landgoed. En wat nu zo'n kleine 200 hectare groot is. Omdat het oorspronkelijk veel groter nog was. En zelfs 400, 500 hectare. Het zou heel mooi zijn als we op een of andere manier weer proberen. om die verbindingen in die oude structuur weer, eh, zeg maar, uiteindelijk voor elkaar te krijgen. We kunnen naar buiten. Ja, ik. ik de deur ik zit met deur. een elektrisch slot. Ja? Ja, het is een soort kluisdeur eigenlijk. En er zit hier een muis tussen de deur. Een dode muis, platgedrukt. Een echte. Hij is echt waar, een spitsmuisje. Die heeft het niet gehaald. Die heeft het niet gered om de koninklijke keuken. Ik ga nu de tuin in. En ja, met wie kan ik dat dan beter doen dan met de tuinman zelf? Meneer Rechterschot, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dit is eigenlijk ook een beetje uw land, hè? Dit is mijn leefgebied. Hoe lang schoffelt u hier al? Ik werk hier 45 jaar. En u werkt hier nog steeds? Ik werk hier nog steeds. Terwijl er niemand meer woont hier in, in... Ja, maar werk in de tuin blijft altijd ook al woont er niemand natuurlijk. Kwam u ook vaak in de keuken hier? Door dit, dit is een soort zaadjesdeur eigenlijk, zo die keuken binnen? Hier kwamen we altijd vroeger naar binnen om koffie, om koffie te drinken. Ja. En om groenten te brengen in fruit, wat we zelf in eigen tuin kweekten. Want uh, Juliana en Bernard aten gewoon uit de tuin? Die aten uit de tuin, vooral het fruit. De groenten ging vaak naar het personeel binnen, die aten mee. Laten we eens even in de tuin gaan kijken. Mogen we op het gras lopen? Nee, dat mag niet, hè? Nee, want dan krijg je in de winter zomers mag dat wel. Maar in de winters krijg je allemaal sporen. Bent u streng, zeg. Ja, dat ben ik ook. <laughs> dat is voor niks, 15 jaar tuin was geweest hier, dus. We hebben een oud fragmentje van de koningin uit 1973. Het is helaas niet van zo'n goede kwaliteit. Maar dan horen wij koningin Juliana even spreken over die tuin. En de vraag van de verslaggever was aan de koningin. Wandelt u hier veel? Ja, heel veel. Je kunt er altijd eventjes... Uh... Tot rust komen, van de natuur genieten, nadenken als je wilt. Oh, het is een heerlijke verlichting van je bestaan om uh, buiten te wonen en rust te hebben. Ja. Want een heleboel mensen ons hier zullen benijden. Vele oh, ja. ja. mensen elke dag hier die haar misschien ja, nee. zullen benijden, zegt de koningin. Uh, komen jullie aan vaak tegen hier in de tuin? Nou, bijna iedere dag. Ja. Ja, als ze niet naar het Haagse hoefde... En dan uh, kwamen ze dan liefst in de tuin. En nu lopen wij hier, gras niet betreden. Wij gaan uh, verder lopen in de tuin straks naar negenen. Nog wat meer over de tuin van paleis Soesdijk. Kom je zomaar tegen de struiken van Soesdijk, Mark Robin Vindt. Ja, zeven minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Um, er moet alsnog een onderzoek komen naar de MKZ-crisis. Weet u nog? Tien jaar geleden in Kootwijkenbroek. Um, Arie Slop wil dat, tweede Kamerlid van de Christenunie. Hij was gisteren bij de première van de televisiefilm. De mannenbroeders van Kootje Broek. Deze documentaire gaat over um, die tien jaar. Een reconstructie is het. Uh, laat zien waarom het tien jaar geleden. in het christelijke dorp op de Veluwe. volledig uit de hand liep door een zieke kalf. Het is gevoed door het feit dat men niet geloofde dat er een kazet was. Dus dan wil ik het ook weer voor Kootjebroek opnemen. Maar het gaat nog meer om het on onrecht dat ze ongevraagd om niks. Die koeien bij, bij jou weghalen. Ja. Ik probeer het duidelijk te maken. Maar de broeder, ik moet zo de kansel op en ik mag het woord van God uitdragen. De koeien die haalden ze uit de stal in en dan sporten ze. En dan schotten ze. Door. enorme respectloosheid waarmee het gebeurde. Die kan, me, die kan me nu bijna tien jaar later nog naar de keel vliegen. Kootwijkenbroek, maart 2001. Nu tien jaar geleden. Op een boerderij wordt bij een kalfje MKZ vastgesteld. De gekke koeienziekte. 200 boerderijen met 60.000 koeien worden geruimd. Het leidt tot veel emotie. Vooral omdat er al snel twijfels zijn over de besmetting en het onderzoek. Eén kalf zou naar het laboratorium positief bevonden zijn. Nou, Dat zou dan kunnen, maar dat is dan wel vreemd dat de kalf geen symptomen had... En ten tweede dat geen een ander kalf door de kalf besmet is. En Overal is het virus wel besmettelijk, alleen de Kootwijkerbroek kennelijk niet. Maar de minister heeft tegenover de Kamer gezegd... de plaatselijke dierenarts heeft klinische verschijnselen van MKZ geconstateerd. Ik heb dat niet gezien. Die bewering Nou Jansen, in de stal met de dierenarts van toen. Hij richtte de stichting Onderzoek MKZ-Crisis Kootwijkenbroek op. Want vanaf het begin heeft hij twijfels, ook al is hij zelf geen boer. Vanuit mijn vak, ik ben econoom en organisatieadviseur... weet ik iets over het, uh, het, het analyseren van oorzaak, gevolg, van communicatie, et cetera. Zo ben ik erin gerold. Gaandeweg steeds meer uh, narigheid op het spoor gekomen. En uh, uiteindelijk inhoudelijk hellig met de zaak uh, betrokken geraakt. Maar het wantrouwen zit al snel in het dorp. En blijkt als minister Brinkhorst het gebied bezoekt. Maar het verzet neemt toe, wordt gewelddadig... Dode varkens hangen in de bomen, trekkers blokkeren de wegen en de confrontatie volgt met de M.E. De dood Den Haag en het kan niet zo zijn dat we ons laten leiden door volksopstanden. Dat is het einde van de democratie in Nederland. land. Ik werk er niet voor. De mensen blijken diep geraakt. Ook al omdat voor hun christelijke waarden in het geding zijn. Uh, de vraag of uh, hier nou christenen bij betrokken waren, ja of de nee... dat was aanvankelijk natuurlijk helemaal niet relevant. Uh, de minister zelf die heeft uh, een x-aantal keren... op een uitermate schofferende manier uh, een link gelegd... naar het geloof van mensen. Ja. En uh, zowel de inhoud van die uitlatingen... als de ongepastheid van die uitlatingen... die heeft mij diep geraakt. Ja. Uh, maar ik denk dat we dan nog van langs kunnen wachten. De realiteit is, ik kan de boeren het beste helpen. Ik sta naast de boeren als we zo snel mogelijk... Filmmaker Geertje Lasje maakte de reconstructie voor de EO. Een crisis die diepe wonden heeft achtergelaten bij de mensen, zo laat de film zien. Volgens Lasje was het een confrontatie van culturen. Ik denk dat Den Haag niet um, um, voldoende heeft gesnapt. waar zij in terecht gekomen waren. Ik denk dat het ook ergens een soort van een kles tussen twee beschavingen is geweest. Um, uh, mensen met een volstrekt andere taal, terwijl ze wel beide Nederlands spraken. maar ze hebben elkaar volstrekt niet begrepen. En um, ja, in, in, in de optiek van Kootwerken Broek is Den Haag toch met zeven mijlslaarzen door de kerk gebanjerd. Um, en dat zullen ze Den Haag niet vergeven, zolang er niet uh, schuld erkend wordt. De strijd gaat door van de boeren. Ze willen antwoorden van het ministerie. Een onafhankelijk onderzoek ook. En daarin worden ze gesteund door de ChristenUnie, zegt Arie Ja, Ik denk dat de Kamer, uh, die op dit moment nog steeds met het dossier uh, bezig is... dat hij uh, wel vindt dat er een paar procedures nog moeten worden afgelopen. Maar ik ben ervan overtuigd, in ieder geval is dat wel de opvatting van de ChristenUnie-fractie... dat we de grausluier die toch over dit dossier heen hangt... dat we die een keer weg moeten nemen door middel van een onafhankelijk uh, onderzoek. Als het door arbitrage kan is het ook goed, uh, maar het moet wel gebeuren. Wordt dus vervolgd. In ieder geval ook op televisie de mannenbroeders van Kootje Broek... Dag 31 maart op Nederland 2 bij de EO. Film over de MKZ-crisis. U hoort een bijdrage van Menno Rehmeijer. Na 9 uur in het NOS Radio 1 journaal hebben we het nog over Libië natuurlijk. We proberen contact te maken met het ministerie van Defensie. Kijken of zij nog iets te zeggen hebben. En na verluid is dat zo over de militairen die in Libië worden vastgehouden. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. Al was het maar voor de gezelligheid. Govert van Brakel zit eerste rang. Ga naar de actualiteit. Ze zeiden op school altijd al, Marielle, waarom nou altijd die vraag waarom? Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke over haar journalistieke kwaliteiten. Ik ben veelzijdig, hè, zangen, boeken schrijven en de ontdekken van gullet. En de... Duizendpoot Barry Hughes praat over voetbal en zijn carnavalsverleden. gevoel, dat kan je echt niet beschrijven. Dat kan je niet.